Joris Dubenitski met het NOS-journaal. In vandaag een spoedzitting over de volgende stappen naar afscheiding van Spanje. In het referendum van gisteren werd massaal ja gestemd. Volgens de organisatie stemden 90% van de opgekomen kiezers voor afscheiding. Volgens regiopresident Puigdemont hebben de Catalanen het recht verworven op een onafhankelijke staat. Als Catalonië zich daadwerkelijk onafhankelijk verklaart... zal de Spaanse regering de regio-president waarschijnlijk laten oppakken. De Spaanse premier, Rajoy, sluit onafhankelijkheid uit... en noemt het referendum een aanval op de democratie. De politie greep gisteren hard in. Volgens Catalaanse cijfers raakten meer dan 900 mensen gewond. Een van de grootste Britse luchtvaartmaatschappijen is failliet... en daardoor zijn 110.000 Britten gestrand in het buitenland. Monarch Airlines leed al een tijd verlies en is nu omgevallen. De Britse luchtvaartautoriteit zet 30 chartervliegtuigen in... om iedereen thuis te krijgen. Als de staking op basisscholen van donderdag niets oplevert... dan leggen de leraren volgende maand zeker twee dagen het werk neer. Dat zegt belangengroep PO in actie in de Volkskrant. De groep heeft de plannen voor nieuwe stakingen nog niet besproken... met de bonden met wie ze samen optrekken. De Algemene Onderwijsbond is verrast... en noemt zelfstandige nieuwe stappen ongebruikelijk. Een GGZ-instelling in Zuid-Limburg... stopt binnen enkele weken met de jeugdzorg... aan een nog onbekend aantal kinderen... Tegen NRC zegt de instelling Mondriaan dat door bezuinigingen van gemeentes steeds minder medewerkers hetzelfde werk moeten doen. Volgens een van de bestuurders wordt de werkdruk daardoor onverantwoord hoog. Bij GGZ-instelling Mondriaan zijn nu nog ongeveer 500 kinderen in behandeling. Tot besluit het weer, eerst grijs, regenachtig, vooral in het oosten van het land. Later trekt de regen weg, maar vallen er verspreid nog wel wat buien, afgewisseld met zon. Het wordt 15 tot 17 graden. Dit was het Verkeersupdate. Dit is Helene Geest van de ANWB. In de Randstad is veel vertraging op de A2 van Den Bosch naar Utrecht. Tussen knopen Del en Culemborg 6 kilometer en ongeveer een uur op onthoudt. Er zijn ook twee rijstroken dicht. Op de A12 Den Haag-Utrecht zelfs anderhalf uur op- oponthoud tussen Blijzwek en Nieuwerbrug. Ook door een ongeluk. Ook daar zijn twee rijstroken dicht. En die blijven waarschijnlijk tot een uur of negen dicht. Want de politie doet op dit moment onderzoek naar de oorzaak van het ongeluk. Daardoor ook een flinke file op de A20 van Hoek van Holland naar Gouda. Tussen Rotterdam Prins Alexander en knooppunt Gouwe is de vertraging ook drie kwartier. Verkeer richting Utrecht kan daarom maar beter omrijden via Gorkum. En het is erg druk op de n 4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 Uh, om 4 uur, weet je wie er van 4 uur langskomen? Uh, de Beach Boys. Uh, Meen je dat al? Ja, de Beach Boys. Want onder die naam uh, gaan uh, een tweetal zandvoorters, te weten, Jurjan van der Prijt en Mark Heemskerk meedoen aan de Amsterdam uh, Dakar rally. Niet zoals wij, wij gewend zijn, wat we op televisie kennen van januari.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 hij uh, blijft goed, hè? De Silver Lion Pain, you're the strip cat down. De notering uit deze lijsten van uh, dit moment. En ook in onze uh, eigen Europese lijst, de Euro Breakdown, staat hij genoteerd. En wil je de 40 beste hits van Europa horen? Nou, ook vanavond zend uh, ze weer uit bij CFM tussen 7 en 9.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 Turkije, ja, daar gaan we volgende week heen. En dit is de nummer 1 uit Turkije. Dua Lipa in New Rules. it down and read it out, hoping it would save me. I count him. Hey. I got him. keep pushing for his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 So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 Oh, nou, nee, maar dan kan jij niks zeggen. Ja, nee, ja, lekker rustig. Goedemiddag, Lex. <laughs> <laughs> ja. ja, de microfoon doet het niet, dus, uh, maar bij hey. deze, deze wel, dus dat gaat helemaal goed. Wat wou je weten, Rob? Ja, nou ja, hoe het weer gaat worden de komende dagen, oh, Lex. Ja, ja. want we hebben nou, lekker zonnetje in ja, Salford ja, op dit ja. moment. Ja. ja, er zijn wat lichte uh, Stapelwolletjes, maar dat stelt heel weinig voor.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 het was in het Binnenland was het vandaag echt vanochtend echt uh, mistig hoor. Oké, okay, ja, kool, maar kool, daar hebben wij code, geen last van. Dus... Code geel was, het, geloof ik. Code geel. Ja, ja die geeft ze ja, heel snel, hè, he, volgens mij, die code geel. <laughs> ja, ik weet het ook niet hoor. Ja, ik ook ja, niet. Ja. <laughs> maar in ieder geval, het was in het Binnenland uh, was het mistig en hier niet. Maar morgen komt komen we er waarschijnlijk niet aan. En dan is het eerst mistig, maar dan loopt de ochtend de, lost de mist op. En dan krijgen we een temperatuur.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 Met in de ochtend kan kans op mist. Ja, want we zitten in een knoepers van een hoge drukgebied. En daardoor staat er dus weinig wind. En dan kan er mist ontstaan in de ochtend. En de maximumtemperatuur gaat dan weer één graadje naar beneden. Naar de 18 graden. Nou, de verdere vooruitzichten zijn rustig weer. Dat komt dus door het hoge drukgebied waarin we zitten. Met overdag geregeld zon. Weinig wind. En maximumtemperaturen rond de 18 graden.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 Uh, door de zwart bekendgemaakt. Dus de spanning stijgt. Ik zeg, zegt het voorts. Het uh, stads- en dorpsomroepersconcours. Momenteel in volle gang in het centrum van Sanford. Dat allemaal daarbij... Uh, uh, ja, uh, oh, uh, ja, hoe heet het ook weer? Waar het is? Wat? W waar is het ook weer? Het Raadheidsplein. Raad ja, precies.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 <laughs> My name is Simpson Sweat, and also the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 Dat is natuurlijk wel leuk, hè? So, Aankomende ah, donder, uh, ga ik lekker uh, richting uh, Turkije. Dankjewel, Lex, voor het uh, weer, weer, weer, weer, weer, weer, ja. En uh, tot de volgende keer maar weer. Ja, mm. We moeten afscheid nemen van, uh, van Lex, ja. Die gaat, uh, kerst, goed ouder. Ja, die gaat, uh, gaat de winter uh, slapen in. Ja. Heerlijk slapen. Huh? Oh Oh ja, ja, ja, ja, ja, heel versterkte.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 Wil je meekijken in de studio van CFM? Dat kan trouwens heel makkelijk, hè? Gewoon ga naar www.zfm-live.nl En dan kijk je live mee in de studio aan de Torweg Tina. Dat kan je 24 uur per dag doen. Al oh, is er in de nacht ja, niet zoveel te zien. Het is een beetje donker in de studio, maar goed. www.zfm-live.nl En hier is Sister slechts en we are family. Het blijft altijd een uh, feestje met de muziek van deze dames van uh, Sister Sledge. Yo, We Are Family. Alweer het einde laatste plaatje in uh, uur 2 van Stamford op zaterdag. We meteen naar het en weer zijn we weer bij je terug. Uur eind trouwens natuurlijk hè. Vez, no te vea Y tengamos un recuerdo que baby Esa se ahí, ahí, ahí. Dale, baby move Dale baby move I just wanna be close to you